Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger zegt dat grondtroepen inmiddels bij gaza stad staan. Israël zegt ook dat er Hamas-commandanten zijn gedood. Hamas heeft weer een ander verhaal, namelijk dat Israël tussen haakjes geen vooruitgang boekt... Wat er precies gebeurt is moeilijk te zeggen. Onze correspondent vertelt wat journalisten van Al Jazeera in Gaza melden. Daar horen we dus berichten over dat, dat er ook beschietingen zijn op auto's die de stad proberen te verlaten. Uh, en vergeet niet, Israël roept burgers steeds op om naar het zuiden te gaan. Omdat, uh, omdat het vrij spel wil hebben in het noorden en, en in de stad. Maar we zien nu dus ook beelden naar buiten komen van auto's die op die evacuatieroute beschoten worden. Om um, duidelijk natuurlijk te ...bevestigen door wie ze beschoten worden. Het Israëlische leger wil niet zeggen waar in Gaza ze precies zitten. Tientallen mannen slepen kledingketen Abercrombie en Fitch voor de rechter. Ze vinden dat het bedrijf te weinig heeft gedaan... ...tegen het mogelijk seksueel misbruik van tientallen mannen door de ex-topman. De BBC bracht dat eerder deze maand naar buiten. Het kledingmerk is al vaker slecht in het nieuws gekomen. Er was eerder al kritiek dat er alleen maar knappe mensen mochten werken. Op de boulevard van Scheveningen zijn 23 beelden besmeurd met een rode vloeistof. De beelden, die eruit zien als metalen mannetjes in verschillende posities, staan voor een museum en zijn gemaakt door een Amerikaanse kunstenaar. Waarom ze zijn beklad weten we nog niet. In België gaat het waarschijnlijk bij de koffieautomaat vandaag veel over de orka. In het land spoelde gisteren voor het eerst in bijna 200 jaar weer een orka aan. Het gebeurde op het strand van Kokseide en het trok veel bekijks. Het dier is vanochtend weggehaald. en Met een autopsie wordt bekeken wat er mis was met de orka. Er waren geen resten voedsel meer aanwezig in de maag. En in de ingewanden ook niet. Dus het dier heeft al een hele tijd niet meer gegeten. Mensen vragen soms, ja, zat er plastic in de maag? Is de mens voor iets verantwoordelijk? Maar hier hebben we niks van de menselijke sporen op het dier... zoals aanvaring of plastic in de maag aangetroffen. Het weer nog. Er trekken wat hardnekkige buien over. Vannacht droogt het op en het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen zon, wolken en ook weer buien. Dan is het een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 10 minuten oponthoud... tussen Schiphol en Rollevarensveen. En op de A10 rijdt het langzaam de Ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je nu 5 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. See you fight away I'm like a boy, you're my man I'm like a permanent friend I like I friend. I'm I'm to think that I was oh, just Het is over vier, zaterdag 28 oktober 2023. Geen Rob Harms vandaag. Wat is je aan het doen, Benno? Weet je dat? Uh, ja, hij, zit, uh, hij is uh, samen met de Turken 100 jaar Turkije aan het vieren. Dat is morgen. Ja, maar goed, ja, ja. dan is hij die, geloof ik ook nog. Of hij <laughs> gaat dan net terug. Dat zou ook nog kunnen met zijn vrienden. Ja. Uh, maar hij is dus even op vakantie. Oké, okay, we begonnen hmm. trouwens het uh, laatste gedeelte met de Dick and Your Sing. En het wordt alleen maar gezelliger... Uh... Aan het einde merk ik. Ja, dat lekker nummertje trouwens. Dank je. Uh, Marco Temis is inmiddels in de studio. En uh, nou ja, Marco is even op cultie geweest. Daar gaan we straks meer over horen. En daar heeft hij uh, in uh, Oostenrijk... Ja. ja, Oostenrijk, ja. In ja. Wenen lekkere wijn gedronken. En dat bracht mij op het persbericht... wat wij binnenkregen over wijnproducenten in Nederland. Dat is met een 43% gestegen. Dat is gigantisch, toch? 43% alcohol. <laughs> nou, dan heb je wel een hele zware wijn. Oh, dat ben ik wel gewend. <laughs> dat ben je wel gewend. Hè? Ja. En zelfs uh, in Noord-Holland hebben we een, uh, een enorme stijging. Um, in de meeste zijn gevestigd in Gelderland en uh, in Limburg. Maar toch hebben we in Noord-Holland inmiddels 25 wijnboeren. Dus okay. uh, Nederlanders uh, die gaan uh, wat dat betreft uh, straks allemaal hun eigen Nederlandse wijn drinken. Heb je wel eens Nederlandse wijn gedronken Marco? Nee, dat ik weet. Zeker. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. En? en? Prima. Ja. Een ja. lekker wijntje? Ja. Oké. Okay. Goed zo. Nou, en dat veel meer. Um, eens even kijken. Natuurlijk gaan we bellen met Jan van der Leen. Want we zitten straks in de tweede helft van uh, Regenboys uh, tegen Zandvoort. Uh, we gaan bellen met... We hebben het hartstikke druk. Met uh, Randall Lawson. Die zit in Assen. Oké. Okay. En daar heeft hij uh, zijn laatste uh, evenementje met de Young ch uh, Challenge Club. Nou ja, whatever. En, um, nou, dan Marco Tenis natuurlijk, die zit er ergens tussenin. Met een, met een prachtig mooi stukje pro-ezie. Maar ik even, nog even de, de berichten aan elkaar vastkoppelen. Ik weet niet of je het weet. Maar Wenen is de enige hoofdstad ter wereld. die in de stadsgrenzen wijngaarden hebben. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Oh, dat had ik pas gedaan. Dat heb ik gemist. <laughs> shit. Terug. Ja, ja. Dat, is echt, hey, uh, dat is echt zo. Ja. Oh. Ja, je had je me even moeten bellen van tevoren. want ja, ja, ja, Dan kan ja, je ja. allerlei dingen kunnen vertellen. hoor. Ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, Nou, dat zijn de weetjes van Andor. En daar kunnen we bijna ook wel een einde van maken. De weetjes van Andor. Zeker. Nou, ja, ja, ja. Heb je ook een steltse gegeten in, uh, in Ween, of niet? Uh, nee. Steltse, dat, uh, dat is typisch Weens. Oh, het wordt tijd dat ik terug ga. Ja, dat is uh, gecarameliseerde vorkersboot. Oh, lekker. Ja, dat uh, is uh, zeker wel lekker. Dat is echt uh, goed te doen. Oké. Okay. Ja. Wij gaan verder met muziek hier bij CFM. Joe Funke en Wouter Hamel. As long as we're in love. I can't believe my love. This feeling that you give me. I'm really high above. The world seems small and silly. I look at what is left of all my disappointment. to the end. U bent, al zegt het zelf, Vanka en uh, Wouter Hamel. As long as we're in love. Ja, ja nou. Ik mocht geen doorstort doen van je. Nee, we gaan even gezellig babbelen met uh, Marco Termes. Uh, live in onze eigen studio hier aan de Tolweg 10A. Marco, je bent even in Wenen geweest. Even bijkomen van het schrijven van je, uh, hoe noem je het zelf? De... Manuscript. Manuscript, ja. ja. Waarom nu het eigenlijk een manuscript uh, totdat het uh, gedrukt wordt, uh, is het oh. een manuscript. En oh, okay. daarna is het een boek of een roman. Ja, ja. Oh, zo, uh, dus zo. De, dat is de scheidslijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Je was in Wenen. Ja. Gezellig met de familie. En, en uh, hoe vond je de stad? Ik vond, uh, nou, ik had uh, een goede gids bij me. Oh ja. <laughs> en zo ja, heb ja. ik hem gevonden. <laughs> <coughs> nee, dat was uh, fantastisch. Heb je daar lekker gewandeld? En, uh, ja, oh. ja uh, mijn zuster en uh, mijn zwager zijn echt van het wandelen. Ja. Dus uh, ik moest mijn uh, schrijversbenen afdoen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, je wandelsbenen aan. Och, man. Ja. ja, ja, ja. ja. Um, uh, en je foto's gemaakt daar? Ja, ja ik had mijn werkcamera mee. Oké. Okay. Als ik uh, het genoeg heb om in een andere stad te zijn in het buitenland... maak ik altijd foto's met het idee van... daar komt er een fotoboek van... Oh, hey. oh ja, uh, micro, oh, ja. macro, marco. Ja. En Wenen is natuurlijk een stad van uh, muziek. Uh, heel veel geschiedenis. Ja. Uh, uh, verdiep jij er dan ook in uh, als je er bent? Nou, dat heb ik uh, in de jaren daarvoor uh, al gedaan. Uh, dus, uh, maar als je ergens naartoe gaat... denk ik dat het goed is om je een beetje in te lezen. Ja. Uh, het beleg van Wenen, 1683. Uh, dat geeft wat meer diepte als je er dan... Echt in de te loopt. Of ja, ja. een componist uh, waar, je, waar je van houdt. Ja. Of zelfs een componist waar je dan wat minder mee, uh, bij hebt. Dus bijvoorbeeld uh, Strauss Junior. Dat zegt mij niet zoveel. Maar hij heeft wel de allerberoemdste alle wals aller tijden geschreven. Ja. Dus ik heb uh, in zijn woning uh, rond mogen lopen. Oh. En... Daar beneden zat een goed restaurant. <laughs> Het is ook <allemaal> <laughs> Ja, forse bieren en, uh, ja, ja. en enorme schnitzels. Schnitzels, ja. Ja, die schnitzels. Ja. Dat uh, kan, oh, je, man. Ja, kan je niet meer zien, zeker. Uh. Ik kan voorlopig geen schnitzel ja, meer. <laughs> En uh, was ook in Wenen. Dat is al een hele tijd geleden hoor. Dat oh. is uh, echt, uh, ik heb even gekeken, zes jaar geleden. Zes jaar geleden? Ja, ja maar je, je hebt een goed geheugen. Ja, Dat ja. lijkt, ja, ja. ja. Ik vond het vooral, uh, uh, het, is het, het, het kasteel uh, midden in de, in, de, in de stad is heel erg mooi. Belvedere. Precies. En uh, je kan uh, uh, zaggertorten, dat is de officiële zaggertort, kun je natuurlijk daar eten. Oh, hmm. daar is een grote ruzie. Uh, is dat zo? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Het uh, een of andere conditorij. Uh, en uh, Hotel Zagger. Ja. En de een zegt dat hij het heeft uitgevonden en de ander zegt dat hij het heeft uitgevonden. Dus dat is echt wel een dingetje in Wenen. Ja, en uh, je hebt daar dat uh, musea-viertel, uh, dus het, uh, de wijk van de, waar alle musea staan. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is makkelijk hoef je niet veel te zoeken natuurlijk. als ja. al museum Ik ben daar niet in geweest. Want we waren er maar twee dagen. Dus, uh, oh. en, uh, maar uh, ik, ik kan me voorstellen als je daar een week bent... dat je ook de musea gaat bezoeken. Ja, ik heb uh, aardig wat gezien. Uh, dus in dat boven Belvedere... Uh, uh, prachtige schilderijen. Klimt. Uh, ja... Ik, uh, is zit nu alweer te, te glimmer, zit ja, ja. <laughs> ja, ja, dat is voor mij een rijkdom. Uh, geld heb ik niet, maar wat, ik kan niet rijker worden dan dat. Ja, ja, mooi. Het is dus, dus, uh, prachtig. Even terug naar je manuscript, Marco. Santa Lola heet het. Ja. Um, heb je al een uitgever gevonden die het uh, wil gaan drukken? Nou, de eerste uitgever heeft het alweer afgewezen. Oh. He, dus, uh, maar ja, goed, dat krijg je met uh, dingen die een beetje over de top zijn. Mm -hmm. Want het is een erg groot en dik boek. Uh, het is ook erg breed en het gaat diep op het onderwerp in. Dus ik heb het voor de mensen niet makkelijk gemaakt, maar voor mezelf ook niet. Maar nee. ja, dat hoort er gewoon bij. Als je niet tegen je verlies kan, moet je gewoon niet meedoen. Ja. En je bent dus even op vakantie geweest en weer terug. En je denkt, ik pak de schrijverspen weer op. Ja, dat is wat ik doe. Uh, dus een paar dagen vrij en dan uh, kopje leeg. En dan uh, vanaf morgen gaan we aan het volgende boek beginnen. En weer die keiharde schrijversdiscipline ja, van ja. 9 tot 5. Uh, dat is het allerbelangrijkste talent. Het ja, ja. heeft niks met inspiratie te maken. Je moet zitten en net zo lang doorgaan. Kees van Kooten zei het altijd: je moet gewoon zitten totdat het er staat. Ja, heel goed. Heel goed. Um, eens even kijken. Werken aan. Oh, het is wel een titel, zeg. Kadaver. Ja, kadaver. De volgende roman van Marco Termes. Ja. ja, ja. Zo. Over West-Europa in verval. Oh ja. Ja. Oh, dan heb je het over nu. Ja, de komende tijd. Oh, de komende tijd. We, het wordt een visionaire roman. Daar, nou, dat. Dat hoop ik niet. Oh, oh. Ik hoop dat het goed afloopt met ons. Ja. Nee, maar dat zijn dingen... Runtjefoto's maken van, uh, van landen, van, van de maatschappij, de politiek, de mensen. Uh, vertellen vanuit het individu wat er, uh, wat er speelt. Ja. De situatie met Rusland uh, en dan ten opzichte van West-Europa. Hoe komen we daaruit? Ja. Ja, dus uh, ooit moeten we met z'n allen weer door één deur kunnen en om de tafel gaan zitten. Daar komt het altijd op neer. Je kan zulke grote oorlogen ontwikkelen. Het gaat allemaal nergens over mensen. Nee. Uiteindelijk moet je toch met elkaar om de tafel gaan en redelijk zijn. Precies. Ik ben helemaal mee eens Marco. Nou, dat vind ik een mooi moment om jou de gelegenheid te geven... of de microfoon aan jou te geven voor je pro Hoe heet het? Uh, het heet Zo'n Eindeloze Dag. Het is echt een herfstgedicht. Hmm. Uh, het ja. Zo'n Eindeloze Dag. Als iedereen om wie je gaf vertrokken is. Wanneer je opnieuw hebt nagelaten iets waardevols te zeggen. Je waart uren door geweest en samen. Je tost souvenirs van links naar rechts of andersom. Och, als het maar een plek heeft. Het vergaat stof totdat je het oppakt. Van alles wat je ooit had gepland, vaag op had gehoopt, rest niets. Ach, wat is fout gaan. Je leeft. Dromen zijn een boeggolf. Een luchtbel die voor je neus tijd opzij drukt. Een mens staart vanuit het nu dingen na. Toekomst, geschiedenis. Muziek terwijl je werkt. Je staat voor het raam. Het is een mooie dag. Herfst. De temperatuur nog aangenaam. Toch kondigt de winterse keelte zich al aan. Hoog. Een witte sliert ganzen. Je staart ze na. De foto's op de vensterbank. Vader. Moeder. Onuitroeibare jij. Ja. Ja. Ik heb de liefde lief. Teder. Kwetsbaar. Zelfs het licht in de wolken breekt. Zacht, maar dat breekt. Zoals alles. Heel mooi, dankjewel. Um, we zien je over een maand weer. Laten ja. we gezellig verder. Heel gezellig. Dankjewel, dankjewel wel. voor je komst in de studio. Dag. Dus ik had gewoon, gewoon masseld dat ik vandaag Marco de Messing in mijn uitzending had. Ja ja ja, ja, ja, ja. Prachtig. Dankjewel Marco dat je er was vandaag. Muziek terwijl je werkt. Precies. Aangezien het vandaag volle maan is en maanverduistering. Oh, the ja. Waterboys. Oh, ja. oh. Ik heb hem gevonden. Ja. The Hole of the Moon. A Boys, the Hall of the Moon. Hoorde je voorbij komen op uh, Zandvoort op zaterdag? Zeker. Voor Zandvoort en de regio. En wij gaan... Uh, ja, voordat ik uh, naar Rendelozen in Assen ga... even nog ja? de stand van Regensboys en SV Zandvoort... was in de uh, rust 0-0. Voor de rust 0-0 natuurlijk. En uh, nou, hoe het na de rust is, dat horen we dan later wel... Uh, Rendel, goeiemiddag. Hebben we het nou over voetbal? Ja, ja. Uh, Rendel. is schrik is dat, hè? <laughs> <laughs> Heb jij ooit wel eens een bal aangeraakt, Rendel? Nee, ik, ik, ik was heel slim. Ik, ik vond dat ik veel te veel moest lopen, dus ik ging op doel staan, maar toen schopten ze allemaal dat, die ballen tegen me aan. Was ook helemaal niks <laughs> dat, dat, Dus dat, dat is een halfjaartje geweest. Toen ik jong was, toen had ik eigenlijk gezegd, dat gaat het hem niet worden. Nee, ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> maar, en, volgens mij was ik goed genoeg voor Ajax, dus het moet kunnen, toch? Oh, ja, ja, ja. Ja, dan wel. Ja, ja, ja, wel uh, Rendel, waarom zit je in Arsen en niet in Beverwijk? Ik zit, uh, ja ik ben vandaag niet in Beverwijk, ik zit in Assen. We hebben de laatste, de finale races in Assen. Met de Dutch Supercar Challenge en ook natuurlijk de Youngtime Touring Car Challenge. Uh, Ons laatste evenement van het jaar. Ja. En uh, we zitten hier, ik zit nu even lekker in een tentje, want we hebben een beetje wisselvallig weer. Regen, motregen en, en dan weer helemaal bewolkt en droog. Het is nu even droog, okay. maar het is de hele dag al een beetje wisselvallig en het is hier verrekte koud, kan ik je vertellen. Ook nog, dat wel. Ja, ja het is maart, land, ja. dus uh, dat is altijd wat cooler. Uh, maar ja. wel lekker weer op de race denk ik. Uh... Nou ja, het was we hebben een heel leuke wedstrijd uh, vanmorgen gehad, omdat de helft van het veld stond op regenband, uh, omdat de baan toch half droog, half nat was. Ja, precies. En uh, de helft van het veld stond op stiks. En ja, de baan werd steeds droger. Dan gaan, de gaan die auto's met sticks harder. Maar halverwege de, de wedstrijd begon we weer een heel klein beetje te regelen. Dus toen kregen we weer een compleet ander uh, gezicht op de baan. Dat al die jongens de regenband, we gingen al die uh, slickse jongens weer voorbij. Ja, dus, ja, ja. Het ja, dus ja. was een ontzettend leuke wedstrijd om te zien. En we konden er echt helemaal geen uitslag van maken. En uh, <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk heeft uh, Martin Reynolds het Engeland in de fort. Uh heeft gewonnen. Dus het was heel erg mooi. Prachtig. Die, uh, die man had nog nooit op het eerste bedreedje op het podium gestaan. Oh. Tenminste, niet in Europa, maar wel in Engeland. Ja, ja. Dus uh, we hebben een nu vol met bier, maar hij moet straks nog één wedstrijd om half zes rijden. <laughs> dat niet goed komen, komen, denk ik. Ja. Zeg, Reddel, als, als ik naar de deelnemers kijk, ik zie Lotus en Mercedes. Uh, uh, uh, uh, even kijken. Uh, Porsches, ja. Chevrolet's, Camaros. Um, maar ook gewoon een Datsun ertussen staan. Uh, dat is ja. wel, wel opvallend. Uh. Ja, en dan voor het escortje. En dan voor het escortje. We hebben uh, een heel mixt veld. Uh, niet een al te groot veld. Er zijn toch op het laatste met een heleboel mensen die afgezegd hadden... Oké. Okay. ...dat het gaat regenen. Dat zijn dan de kaaskoppen, zeg ik al weer. Die houden nee. niet van regen die, verregen, die nee. Hollanders. Nee. nee. Uh, <laughs> die is toch niet gekomen zijn. Dus het veld is wel het kleinste van het jaar. Ik sta me bij te schamen bij de organisatie. De, uh, Degenen die er wel zijn, hebben zo verschrikkelijk veel lol. Ja. En, zo, zo, ja, weet je, we, en het leukste is, we hebben... Van een uh, man van 68 rijden tot een jongetje van 15 jaar op de baan oh, ja? en die jongetje van 15 die deed het echt heel goed Mitchell mm. okay. uh, uh, die heeft ook uh, laatste spa in een reddercall 15 jaar, de jongens weer het over 15 jaar en Mitchell in een reddercall heeft die uh, uh, wedstrijd gewonnen ook en mm. uh, vandaag uh, ook in een reddercall bij de Dutch Supercard Jouw uh, werd die derde algemeen, een bodice klasse ja, hij is supertalent, die jongen, ja. supertalent. Ik ga niet zeggen dat hij Jos Verstappen uh, of Max Verstappen gaat worden, want dat heeft een paar centjes hiervan dus hij zoekt sponsoren. Ja. Ja, zijn vader ze va tegenover, hij zegt ik mis een paar tientjes, dan <laughs> laat we een paar, paar, paar, paar tonnen, zullen we maar zeggen. Jo, jo, jo. <laughs> maar dit jongen heeft mega talent en uh, rijdt in een Renault 5 met uh, heel weinig vermogen. Ja. Dikke BMW is voorbij, dus ja, we hebben ontzettend veel long. Mitchell, juichen, de dat is uh, Mitchell van Dijk, om uh, even precies ja? te zijn, in de Renault 5 Alpine. Met stad nummer 81. Dus ja, mogelijk staat allemaal op internet. Hè. Uh, ja, ja, ja je, je kan alles vinden. Hè, ja, ja, ja, geweldig. <laughs> zeg Rendel, uh, nou ja, Max Verstappen wereldkampioen, dat weten we allemaal. Maar Tom ja? Coronel is ook kampioen geworden. Ja, die oude kan het nog. Ja, hoe is het mogelijk? 51 ja, jaar, hè? Ja, ja, nou ja, dat is niet oud in de racerij. Nee, nee. Dan kom je net kijken, zeg maar. Maar oh. eh, Tom had ik het laatste jaar, was af en toe dat ik, dat ik sprak. Zoiets, of wanneer ga je weer een keer gas geven. Maar dat is wel een keer tijd dat je dat gaat doen. Ja. Nou, daar, eh, ik denk dat hij het licht weer gevonden heeft. Ik ja, weet het niet. Ja, maar het ja, ja. wel, wel super. Uh, TCR-kampioen, Europa. Dus dat is... Uh, Wat is daar, dat? Knap komen, wat is dat ja, voor een Ja, dat een, is ook weer een kampio. Tot 2-liter auto's, geloof ik allemaal. Ja, allemaal productieauto's tot 2 liter. Hmm. Een beetje wat vroeger ook, uh, je, je had vroeger ook zo'n kampioen ze hebben 10.000 namen in dit kampioenschap gehad. Een beetje uh, ding is verzeerd, maar alles is al geweest. En nu is het weer uh, een beetje back to basics, een beetje standaard auto's, niet zo heel veel vleugels op. Uh, wel fijn getuned. Uh, het is allemaal wel. De, de, de, de, die, dat zou, je, je kan het niet in de showroom kopen zoals vroeger. Nee. Maar ja, eh, kennelijk eh, op een of andere manier heeft hij de puntjes bij elkaar gesprokkeld en eh, heeft ook wat overwinningen gehaald. Ja, eh, gewoon goed, voor, uh, niet verwacht. Uh, hij loopt al een tijdje in, in dit veld mee. Ja. En de laatste jaar zat hij uh, ja, soms tegen overwinning aan, uh, uh, zat hij tegen te schroeven, maar kwam nooit echt in de buurt. En nu uh, doet hij het gewoon weer. Ja. Uh, ja, misschien, uh, hoe, hoe gekker zeggen ze, ja. uh, ik vind het helemaal geweldig. Ja, ja, het dat geweldig. is dus zeker. <laughs> het is in ieder geval een uh, TCR uh, Europa-titel, heeft hij veroverd in de laatste race van het seizoen. een ja, de, de is dat... in Spanje, rijden ze. Ja, het is wel voor alles gebeurd, schijnt het. Ik heb het niet alles voor meegekregen, maar het, schijnt... Laat het, zo zeggen. het is wel ook een klasse dat als je... Uh, zonder zonder deutje terugkomt in de pit, dan ben je voor de moteurs een watje. Dus oh. uh, <laughs> er, wordt wel, er wordt wel een beetje geleund daar. De, de, de, okay. de, de plaatwerkboeren, zeg ik allemaal, die hebben een hele goede, goede aan Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> de Restylers. Uh, er, gaat, er gaan veel deurtjes zijn veel, veel spatschermen en dat soort dingen. Maar het is wel. Uh, toch wel een kampioenschap waar iedereen in het begin al zoiets had van ja waar moeten we moeten hier nou mee, ja. maar het begint wel steeds meer, uh, steeds meer wat te worden en ja uh, ik, ik vind het knapper tom. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Als je je volgende keer weer ziet, dan geef ik een schop onder de kont Hé, hey, hou, je kan dat nog steeds. Ja, ja, ja, ja, leuk. Ja. Nou, doem de groeten voor ons. En, ja, uh, en natuurlijk de felicitaties. Ja, en uh, en uh, ja, afgelopen week, Rindel werd bekend gemaakt, tenminste niet officieel. Uh, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit voor de Dutch Grand Prix BR na, voor 2000, na 2025. Nou ja, uh, ik hoop dat we de Dutch Campuri hebben zolang uh, natuurlijk max rijdt. En dan blijven we daar een mooie oranje feestje in de Duitsers. ja. ja, ja, ja. Uh, dus uh, ik denk dat ook wel het circuitiepark Zandvoort dat zelf natuurlijk ook heel graag wil. Uh, die hebben zo verschrikkelijk veel geïnvesteerd. Uh, toch gewoon die Campuri te gaan krijgen. En ik, denk, ik, ik, ik heb geen idee of er al geld gemaakt wordt. Uh, ik hoop het voor ze. Maar de eerste jaar kost natuurlijk altijd alleen maar geld. Dat moet op een gegeven moment terugverdiend worden. Ja. Maar ja, dat we het... Weet je, we moeten... Ga een pak een wereldkaart, zeg ik wel eens tegen de mensen. Kijk eens wat, wat stelt Nederland dat voor. We zijn een speldenknopje. Ja. En dan heb je toch een Grand Prix in huis. Terwijl eh, Frankrijk, geen Grand Prix. Duitsland, geen Grand Prix. Ja, dat is mogelijk, en dat, hè? Hele, en dat hele kleine klotenlandje. Het <lacht> is zandvoort. Ja. En Die hebben de duinen. Ja. En die hebben daar wat oude zeehuisjes staan waar de mensen kunnen slapen. is toch prachtig dat ja. je daar dan gewoon... Uh, ...het eigenlijk op de wereldkaart wordt gezet. Want ik ga het je heel erg geloven... ...als jij morgen ergens in uh, Acapulco loopt... Uh, ...in Mexico en je zegt... ...joh, we gaan naar Zandvoort... hebben ze geen idee waar je heen gaat. Nee, nee, Dus nee. Uh, ja, we staan gewoon op de kaart. Dus ja, ja ik, ik vind het knap als het... Uh, weet je, sparen heeft altijd maar... ...gaan we het wel doen We sparen. Jongens, en de ...en Nürnberg ging ook... ...met zoveel geschiedenis die banen... Ja. ...hebben geen Grand Prix. En Sanford heeft het wel. Nou, als ze dat dan voor meerdere jaren nog krijgen... Ah, dan zitten er we al op die kantoor daar, op die bureaus zitten wel een paar mensen te smijlen hoor, denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Wanneer zou dat officieel worden, denk je? Ja, ik denk pas op het moment dat de contracten getekend zijn. Mm. Uh, denk ik denk dat dat er buiten gaan delen. want kijk, het gaat natuurlijk over heel veel geld, hè? Het is niet zo, zeggen dat uh, in principe natuurlijk de organisatie van de gemeente zegt... ja, ah, jongens, wij vinden jullie zo aardig. Uh, jullie mogen lekker komen. Ik denk dat er eerst wat op een bankrekening gestort moet gaan worden. Ja. En dan gaan ze erover nadenken. En dan moeten we zeggen, nou, je mag komen, dan moet de rest gestort gaan worden. Ja, precies. Dus, en dat, dat, uh, daar kan je redelijk huis verkopen, denk ik, in Zandvoort. Dat dus, ja. zijn wel bedragen dat je zegt van, uh, oké, okay. maar uh, als ze het krijgen, ja, dan sta ik te juichen. En ik denk ook, uh, nou, wat hadden we dit jaar? 300.000 mensen ja. daar? Ja, ja. Nou, 300.000 mensen staan weer te, te, te hopen dat ze een kaartje kunnen krijgen. En dan Serieus hoop dat Max blijft uh, racen natuurlijk. En we weer uitverkocht voor volgend jaar hè. Ja, Sterker nog, ze goed. kunnen wel drie weekenden, Grand Prix weekenden houden, geloof ik, in Zandvoort. Want zoveel ja. mensen hebben zich aangemeld. Eh. Nou, dan zeg ik, wel, laat maken dat ze een groter, dan kunnen we er meer mee zitten. Ja. <laughs> Laten we die wagen gewoon zeven kilometer maken, we hebben duin zat. Ja, ja, oeh, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. net door, rendel. Nou, ja. dus ik, ik sta wel eens op het pitdak en dan kijkt hij richting een en dan ziet hij die tas liggen. en denkt, ja, die gaat best wel even 200 meter verder. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, toch? Kan allemaal makkelijk. Beetje dan, dan, dan, dan hebben we weer salamandertjes en andere dingen. Ja, ja, dat we, dat we gaan ja, weer krijgen. Ja, ja. Dus dat gaat niet, maar voor mij mogen ze de baas vergroten en uh, nog meer contracten afsluiten en gewoon, uh, ja, kunnen er nog meer mensen komen kijken. Ja, precies. Of, of Sanford dat aan kan, ja. dat weet ik niet, maar het zou prachtig zijn. Ja. Prachtig. Uh, dus, uh, dit weekend het de Grand Prix van Mexico. Ja. En, ja. en uh, hoe, uh, hoe kijk jij daar naar uit? Nou, nou, ik hoop dat Max dat het pand kan verlaten zo dan. Over hebben. Ja, ik ja, hoop dat, ja. <attributes> die, die had bodycards nodig. Kan ik me ook niet herinneren in dat dat ooit gebeurd is. Oké. Okay. Uh, nou, ik hoop gewoon een hele mooie wedstrijd. En uh, ja, ich, de trainingen, dat soort dingen. We hebben heel laat, Ik weet, laat vanavond hebben we pas een geloof ik, hè? Uh, 11 uur, geloof ik. Oké, okay, ja. Deutsch. Ja, als ik de vrije training kijk, dan denk ik dat Max uh, gewoon uh, ja, uh, vanavond zegt, jongens, ik ben uh, klaar met die Mexicaan, even gas geven. Kan ik lekker vroeg aan de koffie en, uh, en zoek het allemaal uit. En die poop pakt en morgen gewoon uh, wegrijdt. Uh, gewoon uh, zegt van, jongens, uh, en als uh, PS erachter zit, dan zal iedereen maar denken, nou, er komt een call van het team van, uh, PS mag de wedstrijd winnen, gaat Max niet doen. Zeggen, nou, maar, maar gaat niet gebeuren. En die gaat er al zeggen nou we vinden waardig, maar het nee, gaat niet gebeuren. Precies, precies. Dus als meneer Perez enige illusie heeft dat hij de Kampioen kan winnen, nou, vergeet het niet. Kimball Dreaming. Blijf dromen. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan het zien. Ik, ik hoop op een mooie wedstrijd. Afgelopen wedstrijd was het natuurlijk. Ja, best wel heel erg gaaf. Hmm. Ja, dan spelen we dan een paar vals. Ja. En dat, dat, uh, ja nou, dat weet je, dat zijn hele kleine millimeter zaakjes waar je het over hebt. Ja, ja vals is vals spelen. Ja. En uh, disqualificatie disqualificatie. Wat ik alleen niet bij de organisatie begrijp, is dat als 50% van je auto's wordt, uh, uh, wordt afgekeurd. Hm. Ja, zijn hier bij de andere teams gaan kijken. Gaat het allemaal wel goed hier? Ja, ja, ja, ja. Hoe he? vind je trouwens die, die boetes die zo uh, ongelooflijk hoog worden? Van, uh, ja, dat van, gaat ook. Tot, tot dat 1 gaat miljoen. Over. Ja, nou weet je. Bespot uh, wat wordt, toch? Dat zin? Ja, weet je, wat, ik, wat ik daarvoor vind is dat de eerste. Oké, okay, die teams kunnen dat. Je hebt het over gehad... Maar die teams kunnen dat waarschijnlijk best wel, uh, best wel betalen. Of dat soort dingen. Die rijden ze ook wel. Maar aan de andere kant zeg ik wel jongens. Uh, maak je jezelf niet een beetje belachelijk... naar die fan toe, want die begrijpen daar helemaal niks meer van... van dat soort bedragen. Nee. Tom, uh, u heeft uh, dat gedaan, u krijgt voor ons 500.000 euro boete. Hé, hey, dan moeten sommige mensen moeten daar 20 jaar voor werken. Dus waar hebben we het over? Ja. Dat gaat gewoon niet. En dan zeg ik op een gegeven moment van, ja jongens... Uh, je moet ook op een gegeven moment wel een beetje een realiteitswaanzin hebben. Wat, is het, wat speelt er in de wereld? Wat gebeurt er in de wereld? Wat verdient een gemiddelde fan die het hele jaar... Uh, uh, ja, ...helemaal 40 uur in de week moet werken... ...om dat kaartje voor die kampbrief te kopen? Zief. En dan ga je bij dat soort uh, ...ga je met dat soort... Uh, ...nou ja, aflachelijk, aflachelijk. Ja, ja, Ja, ja. En ja. dan uh, hebben we nog een zandvorter in Mexico uh, rondlopen. Uh, René Lammers. Ja! Tietje, ja. Jeetje, jeetje, is, hoe is het mogelijk? Dan komt, nou eens de cirkel bijna rond... Uh. Ja, jongens, René zeg ik. Uh, ja, ze bouwen het rustig op. Uh, ze gaan eerst Fréka rijden, geloof ik. Dat is een soort Formule 4, uh, Formule 3, Formule 2 en dan Formule 1. Uh, ik wil er wel een flesje bij met jou op uh, gaan wennen dat over 4, 5 jaar René in de Formule 1 zit. Oké. Okay. Nou, dan dat drinken we hem duwt ook duwt. samen op natuurlijk, hè. Dat, ja, dan gaan we samen we. En dan bellen we Jan bellen we op en zeggen we willen wel een tipkaartje van je. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja toch? Ja, dat is gezellig, gezellig. Ik, ik, als het project goed gaat, de juiste mensen erachter zitten, nou, dat, dat zorgt Jan absoluut wel voor, dat er de juiste mensen erachter komt zitten, zie ik wel weer nieuwe lammers in de voetel komen. Ja, ja, die ja. ja. Jongen, die jongen heeft het op een of andere manier in alles. Ja. En dan, uh, we gaan het zien, we gaan het ja, zien. Ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Rendel, uh, dank je wel voor je bijdrage van deze week. Volgende week ja. weer live uit Studio Beverwijk. Ja, dan, uh, dan moeten we deze jongen helaas gewoon weer uh, werken. Dan krijgen ze zijn vrij helaas. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Ja, en zo hoort het ook. Ja, maar het moet, het moet ook weer af en toe geld verdiend worden. Zo, zo is dat, ja. zo is dat. Nog veel plezier ja. in Arsene. Dankjewel. Oké, okay. hoi, hoi. hoi, hoi. Dag. We komen gewoon in Nederland. Yellow Pearl for oh. you and me. En daarvoor, ik uh, denk wel een beetje uit jouw jeugd, uh, Benno. Madness met the House of Fun. Oh, nou ja. Als het maar gezellig is, daar houden we van. Ja. Is het in wat ook gezellig, Jan? Ja, het is zeker gezellig. We staan uh, boven op uh, het ruime balkon van uh, Boys aan het biertje. Maar. Ja, dat naar de voetbal te kijken. Ja. En hoe is het voetbal? Maar het is nog steeds 0-0. Okay. We nog hebben ten. een afgekeurd doelpunt gezien van Rijgenboos. Dat was uh, buiten spel, Want uh, Tommy vlagde. Nou hmm. ja, die vlagde vaker. En dat werd nu geaccepteerd door de scheidsrechter. Oh. We <laughs> hebben uh, gezien dat uh, Nijtselberg uh, in het stilgebied werd neergelegd. Dan liet de scheidsrechter gewoon doorgaan. Er is niks aan de hand. Okay. En even later was het uh, een heerspel die de keeper maakte. Het is buiten de 16 meter. En in plaats van een rode kaart krijgt hij een gele kaart. Maar de vrije trap van Jeffy die, uh, ging er net niet in. Dus jammer okay. Dus het is gewoon nog steeds 0-0. En hoe lang hebben we nog te spelen? We hebben nog... Uh, het is nu de 68e minuut. Dus ik denk nu een de minuut 25 Oké. Okay. Nou ja, we hebben in het ja. verleden al wel gezien dat er nog van alles kan gebeuren. Hè? De... Ah, dat gaat ook zeker wel. Dat, uh, dat geloof ik zeker. Want wij krijgen nu echt een paar wissels... Uh, Koet uh, de Gielsen komt erin. Uh, Jelle Daan komt erin. zijn dus, dus het middenveld worden we versterkt. In de spits worden we versterkt. Nee, goede verwachtingen nog. Oké. Okay. Goed, Jan. Nou, mocht er uh, voor vijf uur een, uh, wat gebeuren, dan app me even. Dan, uh, dan kunnen... Ik laat het je weten, de... Benno. Hartstikke fijn. En een heel fijn weekend verder. Die jij vertelde. Oké, okay. hoi, oh. oh, hoi. Oh. Ja, en uh, ik ga even een toepasselijke plaat pakken, Benno. Ja, want Womuk en Womuk. life is just a ballgame. Oké, okay, lekker. So go on and squeal At the FBI We can make a deal Make it worth your while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 Een coconut ja. met een uh, stoelpitje. Niet uh, Annie, I'm not your daddy. Die uh, kent iedereen natuurlijk. Ja, Maar je deze planten. is uh, natuurlijk een... Uh, dat ja. nou, leuk om weer te horen, toch? Zeker, zeker. <laughs> ik zit hem toch vaak aan te kijken. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, ik zit er een beetje met... In, in, in met mijn gedachten in Heren gewaard. In Heren gewaard? Ja, want ik kreeg een appje van Jan van der Leden. Het is uh, 1-0 voor Regers Boys. En, oh, ja. uh, en dan zit ik me na te denken... Ik zie dat uh, helemaal voor me... dat Jan van der Leden daar... die staat daar met een biertje in zijn hand. Dat vertelt hij net zelf. ja. En, en dan wordt er een tegengoal gemaakt. En dan uh, uh, nou gaat dat bier misschien door de lucht. Een woedende Jan. Dus, <laughs> ja. uh, dus dat zie ik helemaal voor me. De zon gaat schijnen hier in Zandvoort. En dat komt allemaal omdat onze grote vriend Fred... hij in de studio is gearriveerd. Uh, en Fred. Ja. <laughs> Entertainment for you. Dat staat allemaal te gebeuren over exact zes minuten. En counting. En uh, ja, en... Ja. Ja. Uh, uh, wat ga je doen? Uh, we gaan uh, eerst zijn we in afwachting van uh, Jos Bosma. Jos Bosma. Ja, die, uh, die komt hier zijn nieuwe single uh, vertolken. Uh, ik heb je nooit van mij alleen. Oh. Dus uh, dat zegt al genoeg. Hè? Ja. Ja, dus en, uh, Jos, Jos is niet zo in maar, een zonnige stemming, uh, vrees ik. Uh, <laughs> nou ja, ik hoop hier wel. Op, maar. Ja, ja, ja. Uh, we gaan ja. nog even bellen met uh, Gerrit Vos. Over zijn nieuwe single, uh, Ik heb mijn beste vriend verloren. Oh jee. Daar uh, denk ik dat het over een hond gaat. Oh, ik het vermoeden. Ja, ja ik, ik, ik gok maar wat. Oké, ja, oké. Okay, okay. En Hans Mutten gaan we bellen en die heeft, uh, ja. Guardian Angel. Je kan eigenlijk uh, de klok op gelijk zetten. Man. Ja. Ik zie een rode draad in het programma. Ja, ja, ja. De Engelbewaarden, maar dan in het Engels. Oké, okay, ja, precies. Ik zie echt een rode draad in toch programma. ja? Oké, goed zo. <laughs> oh, mooi zo. En, ja, goed ja, hè? Ja, ja, ja. En maar geen Halloween plaatjes. In Nederland, bij de Nederlandse artiesten. Bestaat het dan? Ja, weet ik niet. De <laughs> Jij bent de, de, de, de, de specialist. Ik heb eigenlijk, eigenlijk nooit verdiept in Halloween plaatjes. Wel in het Engels. Ja, ja, Oké. Nou, dat, nou, dat zijn nee. zat Nederlandstalige Halloween plaatjes hoor. Ja, toch, hoor. Maar, dat, ja, maar dat is vooral op, op het niveau van mijn dochter van zes. dus. Uh. Oh, okay. <laughs> Dat weet je ja, dat. Nee, nog was. Zover, zover heb ik mij nooit in verdiept. Nee, ik ook niet. Nou, het wordt weer een heel gezellig programma met ja. een eigen website Zfmartiesten.nl. Ja. Zfmartiesten.nl. Ja. Even zfmartiesten rechtsboven klikken en dan komt hij automatisch bij mij terecht. Fantastisch. Succes je Dankjewel. Nou, Benno, dat was van vandaag. Hè? Ja, ook Ik geloof wel. dat dit programma ook weer herhaald hoor, toch niet? Ja, <laughs> ik kan je kan jezelf terugluisteren. Ja, wat fijn. Ja, ja. En een hartelijk dank antwoord. Graag gedaan. Tot hey, over zes jaar. Tot over zes half jaar. <laughs> ja, okay. We eindigen met de Doobie Brothers.